Het onderzoek van een Islamitische koepelorganisatie blijkt dat er sinds vorig jaar 41 meldingen binnen zijn gekomen bij het Rotterdamse Antidiscriminatiebureau Radar44. Bij de koepelorganisatie die het onderzoek uitvoerde, kwamen nog eens 174 meldingen binnen. Abu Talib noemt discriminatie een, een soort onzichtbare betonrot, waar je pas iets van merkt als er een balkon naar beneden komt. Groot-Brittannië moet bij de Europese Unie blijven, dat heeft koning Willem-Alexander gezegd in Brussel. Hij hield daar een toespraak voor het Europees Parlement. Volgens Willem-Alexander is het Europees Boeket niet compleet zonder de Spaanse Anjer, de Kroatische Iris, de Nederlandse Tulp en de English Rose. Verder vindt de koning dat het Europees Parlement de basis van de EU moet versterken door oog te hebben voor de mensen, voor de wensen van alle burgers van de lidstaten.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 Er staan nog files op de A4, Amsterdam richting Den Haag... tussen Bad Oeverdorp en Hoedewaart Sveen, Een half uur verdraging, dat komt door opruimwerkzaamheden. Daar is vanmiddag een ongeluk gebeurd met drie vrachtwagens. Eén rijstrook is nog dicht. Op de A12, Arnhem richting Utrecht... tussen Bunnik en Kanalen eiland, drie. Op de A15, Gorkum richting Nijmegen. Tussen Gelder een echt tot acht kilometer na een ongeluk. Eén rijstrook is daar dicht. A27, van Utrecht naar Breda, tussen Hagestein en Lexbond, vier...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 21 Pilots Stressed Out Tweede uur ZFM Beach Masters Tweede uur Tweede uur muziek Tweede uur slapgehouden En natuurlijk de enige echte Evenementen Want uh, die liggen in handen van uh, onze enige echte Quinten Brouwer Ja nu, nu ik zo terugkijk, klopt dit het hele achtergrond muziekje niet helemaal. Maakt niks uit. Ik vind het wel een uh, lekkere samba hebben. Woehoe! Nou, dan mag jij beginnen. Want wat, wat heb jij in de armen, Nee, jij begon. Oh, nou dan begin ik. Oké, okay, heel goed. Op Fuel, zaterdag 28 mei, hebben we Trens Beach. Dat is een Trens-evenement voor zover ik weet. Nou, als ik vanuit de naam uh, surfe, heel snel mag kijken. Zal ik eens even met je meespeaken? Dat zou best wel mogen. Even kijken hoor. Ja, het is een trend, het staat er zelfs bij. <laughs> oh, <laughs> van PT-events. Dat is van 5 tot 12. En qua line-up hebben we Stenderwick, Misha Helsloot. Misha. Nee, Helsloot, wacht, Helsloot. Artento Divini, Adam Seller. Hey Sander, hoor je dat? James Kiedis, Pete Mark. Nou, klinkt heel interessant allemaal. 15 euro exclusief. Bij de voorverkoop en aan de je twee pientjes. Lekker, lekker. Hey uh, Sander. Hallo, Sander. Ja. Ja, even snel. Kom even bij de microfoon, ik moet je even hebben. Ken jij een, een of andere Mr. Helsloot of res Helsloot? Eh, uh, nee. Wie de fuck is een Helsloot, Pinter? Leg dat eens nou, uit. zoek het eens op. Met wel wat? Met, met wel. Ik ja. ga wel even op de computer. Ah, We kijken zo wel even wat uh, Helsloot we, we komen erop terug. We komen er zo op terug uh, na het... Uh, nou, we komen hier namelijk op. terug. <laughs> Dan heb ik ook nog op zondag... Zal ik nou eerst even doen? Nou, vooruit. Oké, okay, dat vind ik leuk. We ben je even lief? Hey, uh, aanstaande... Ja, wat gaan we doen? Zaterdag? Oh, ik zit zelfs op zaterdag. Jongens, wat is dit? Aanstaande zaterdag. Ja, het gaat een beetje fout, het? Wanneer niet? Nou, dus dat betekent... Uh, we hebben vier evenementen dit weekend. Aanstaande zaterdag, 28 mei van 6 tot 12. Is uh, bij uh, Club uh, Vroeger. De Breeze Beach Party. De Mediterranean, Ken je dat? Met de heet dat, joh. Dat zeg ik niet, maar... In ieder geval gaat het naartoe, Het gezellig. Uh, zeeweg 83, bloemendallen en zee. Muziek is, de, is daar uh, in handen van uh, Urban Club en House Music. Kaartjes zijn van de voorverkoop 15 17 euro exclusief free. En uh, aan de deur kost ze uh, 5 euro meer, dus 20 euro. Kaartjes kopen via ticketscript.nl. Uh, en uh, een dresscode? Zomers. Dus ik hoop dat het een beetje zomers, zomers warm wordt, zeggen we dan altijd maar. En de line-up is uh, Burak Durkan. Hassan Aitar. Mustafa Kissi. En uh, Hakan C. <laughs> wat een line-up. En het wordt gehost bij... Uh, beach Drums bij uh, Alper Karik Of uh, Hoe zeggen we dat in het uh, Marokkaans? Aklaham Klahoula. Oh, dat klinkt wel een stuk beter. En uh, Gina Tem. Oh, kijk. Kijk, dat is weer wat beter. Ken ik ook niet. En uh, we hebben natuurlijk... Uh, hoe heet dat nou? Dat technische beach van jou, dat was ook zaterdag, zie ik. Ja, klopt. Ik heb er ook nog eentje op zondag. Nou, doe jij die voor zondag is. Welk, okay. Voor welk festival gaan we naartoe gelijk? Festival, we gaan helemaal nergens naartoe. Nee, hebben we niks te doen? Nee, we hebben wel een feest bij Bloomingdale. Dat is uh, C-weg 94, Bloemendaal Zee. Is dat, dat uh, is, de uh, zaterdag waar we het over uh, hebben? Nee, dit is de zondag, 29 mei 2016. Dat is Emmet Dubai at Bloomingdale. Dat is uh, even kijken, 25 euro exclusief. En dan zie ik hier ook nog staan meer aan de deur te zaakjes. Ja, Dat is dus, uh, meestal uh, 5, hoeveel zijn hier nou exclusief? Uh, exclusief, dus 25. En dus oh, dan, dan je je aan de, de deur bij 35 euro, euro kwijt, Makkelijk. Ja, um, nou, kaartjes kun je ook kopen via ticketscript. En de line-up is Irwan, Johnny500, Sam Lans, Frank, Nicky Bizzle, Kimberly de Mires, Lamar, Naftali de Mona, Beth, DJ Vines en Youssef. Gehost door Izzy Busy. Nou, Izzy Bizzy? Ja, ah, dat is een lekkere DJ. Is het busy. Ik vind het goed. Oh is, nee, haar host hè? Ja. Hé, hey, uh, dat waren de evenementen voor aanstaand weekend. En uh, volgende week uh, vrijdag uh, 3 juni. Dan zijn wij er natuurlijk niet. Maar uh, jullie hebben er misschien wel lang op gewacht. Ja, ja. Dan is het zo. Onze enige echte opening van Woodstock. Woehoe. Ja, ja. Heeft lang geduurd, hè, Quinten. Maar Woodstock gaat gewoon uh, aanstaande of, volgende week vrijdag 3 juni zullen hun, hun deuren openen. Is het dan pas, Jezus? Ja, ja, ja. Ik dacht, dat zal lang open waren. Het zal uh, beginnen om 5 uur op de derde en het zal tot middernacht wel duren. Wat, hoe duur zijn de kaartjes? De kaartjes zijn 15 euro exclusief. Ja, In de nee. voorverkopen, dus aan de deur misschien 20. Leeftijd is 18 plus. Leeftijd 18 plus, uh, hartstikke gezellige tent. Line-up, line al bekend. Ja, we hebben de line-up, onze enige echte huis DJ Steve. Dat is uh, DJ Steve, dat is onze eigen Tevens, ja, ja, nu komt de aap uit de mouw. Uh, de eigenaar van de tent. Nou komt de monkey out of the sleeve. Super enthousiast. <laughs> de naam heeft die man. Steve samen met Jurk. Tino zal achter de tafel staan. En uh, Johan, die is er ook aanwezig. Kom maar lekker naartoe. Zeeweg uh, 94. Oh nee, 66. Bloemen naar de zee aanstaande. De uh, vrijdag 3 juni van 5 tot middernacht. Hey, uh, we gaan lekker verder met uh, de Red Hot Chili Peppers. Dark Necessity. Of uh, zeg jij het eens, Quint? Necessities. Dark Necessities. En misschien komen we je wel tegen bij Woodstock. Die man, gewoon dark necessities. Dat zei ik niet. Zomer of winter, altijd weer ZFM. Deze week al vijf dagen in onze lijsten. Be brave, one stand. In samenwerking met Stefan. Nah, nah, ik weet niet, weet niet eens hoe Maar hoe dan ook. The morning after, lost it, and still it's. And I don't even know what the fuck happened. Is, Alleen that the effort is. When I'm driving around and I'm sitting high, I'ma stay your fast, but I'm never lost. And the only thing that I can say is.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 zij wilde mee wat mijn sterk is gekleurd Ik weet wel hoe ik wegga, ik weet wel hoe ik wegga ik Wel hoe ik, ze ga niet getreurd. Aboe is geef, geen stress, onbel wel te goed Locatie aan taxi, stop voor de deur De vertrekken, zij laat me niet los Nu doet ze toch voor de deur in een string en haar, haar in de knop Zij zocht naar liefde ik zocht naar genot Kracht krijg maar spijt dat ik haar heb ge- I, I, I. Jij gaat niks begrijpen van mijn life Ik ben te druk aan het treppen, maar kan blijven voor de night Stefan Elias, hier op ZFM Beachmasters. En wij gaan gewoon snel verder met Shawn Mendes. I know what you did last summer. Ik weet het allemaal niet meer. ZFM Beachmasters, 106.9, Siegelkanaal 40, www.zfm-live.nl. Let's go. He knows dirty secrets that keep.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 what you did last summer. I Just like to me, there's no way. Hey, I know what you did last summer. Tell me where you've been. I know what you did last summer. Look me in the eyes, my hey, love. I know what you did last summer. Tell me where you've been. I know, I know, I know, I know, I, I know, I know, I know. Hey, I know, I know, I know.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 The bitch is on her phone. phone She's not coming home I'm not coming home oh. No, I know, I know, I know no, no, no. Can't seem to let you go Can't seem to keep it close Hold me close I can't seem to let you go Can't seem to keep you close You know close. I didn't mean it though Tell me where you've been lately Tell me where you've been lately Just hold me close Tell me where you've been lately Mendes en Camila Cabello. I know what you did last summer. Dat blijft een lekker idee met Ik weet niet. Uh, hoe oud is hij nu? Een maandje of zes? Sander, muziekexpert? Nee, hey, Sander ik, ik, ik gok drie of vier maanden. Sander Lijstje. Ik heb geen idee. Sander weet het, Sander ja, weet nee, het maar, ook niet. Jawel, ik. Dat is Sander Lijstje. <laughs> <Hoe, hoe? coughs> Sander, hey, ja. Sander Lijstje, Live in Studio 48 in Breda. Uh, hoe lang staat Shell Mendes al in de lijsten? De lijsten der lijsten. Niet eens de top 40 de van. De lijsten der lijsten. Ongeveer. Um, Mendes, ongeveer? I, will not, I know what you did last summer. Ja, weet het uh, wel. Zes maanden. Elf. Twaalf weken? Nee, maar hij stond er in 4 januari be bestond hij al. Nou, uh, dan zeggen we. Zes drie maanden. maandjes. Drie maandjes? Ja. Zes maanden geleden staat hij op YouTube. Je moet gewoon even je huiswerk beter doen. Ja, hier, hoor je. Ja. Hey, ik presenteer de AUBD niet meer, hè? Ja. Oh ja, dat klopt. Terug okay. naar de studio. <laughs> Terug naar de studio. En eigenlijk even verder met Mike Mago en uh, ja, Quint mag de rest zeggen. Is lekker net, Outlines. ZFN. you Ok. Oh. Oh. Bijna goed. Of een nieuwe, de nieuwste van de nieuwste, bestuur je even door. Facebook zie je even beachmasters. We doen hem met me Kom op met z'n allen. Beachmasters, beachmasters, beachmasters. Nu jij. Beachmaster. Mike Mara. Outline. Ik vind wel een goeie. Die oude. Beachmasters, beachmasters, beachmasters, beachmasters, beachmasters. Beach beach beach we gaan we een klein nummertje doen. En dat is, uh, ja, wat hoe noemen we het? Uh, la la la la la la. Sean Frank. En de rest. En dat is de lelijke. La la la. En lang. Let me out of this cage, zodat so we kunnen beginnen. Dubs en Sean Frank samen met Delaney Jane. Bala land. La la la la la land. Kan ook. Hey, uh, het is uh, even kijken hoe noemen we dat uh, netjes en uh, zorgvuldig. Twee over half acht alweer. De tijd gaat snel, dus we hebben hier even een klein weerbericht van uh, onze enige echte Quinten Het weer van de Meteogroep groep voor de avond, morgen en overmorgen. Vanavond en, en vannacht. Gele geleidelijk overal droog en steeds meer opklaringen. Lokaal ontstaat mist en het koelt af tot negen graden. Morgen flink wat zon, alleen in het noordoosten meer bewolking helaas. En mogelijk daar en Het wordt 16 graden op Texel, tot 23 graden in delen van Limburg. Wil je daar alsjeblieft mee stoppen? Er is een storing op de eten. <laughs> Vrijdag zon en stapelwolken en met 21 tot 24 graden opnieuw heerlijke temperaturen. Oh. En dan door maar naar het verkeer. Jazeker, de hypotheker. Nee, ik heb al wel wat verkeer voor je. Op de A4 Amsterdam-Delft, 24 minuten tussen Hoofddorp en Brugfeng. Op de A15, Gorinchem, Nijmegen, half uur vertraging. Op uh, Brug over de Lingen en Brug over het Amsterdam Rijnkanaal. Wat zeg jij? Daar kan wel wat enthousiaster, Jonas. En op de A28, Zwolle Hogeveen, 29 minuten vertraging tussen Langhorst en De weg. Enthousiaster, niet irritanter. Oh. Op de A44, Amsterdam, was er een 8 minuten vertraging tussen Burgerveen en Oude Wetering. Kijk. Oké, okay, mooi, dat waren de laatste. <laughs> Ja, ja, dit is weer zover onze flitsletjes. <laughs> hey, uh, op de A12, bij Bunnik, bij Utrecht de Maren, 65.5 staat er eentje met de Gun. Op de A16, Zwijndrecht, dat is bij Rotterdam, Breda. Bij hectometerpaal 31.0 staat er ook eentje met zo'n lasergun. En op de A67, Hapert, dat is bij Eindhoven en de grens van België. Bij hack de pan 0.8 staat er ook eentje met een vreselijke gun. En op de A67 bij Hapert, ook eentje bij Eindhoven, de grens oh. van België. Bij hack de metapalm 0.9, Volgens mij heb ik in mijn broekje geplast. Ik weet dat allemaal niet meer. Daar staan die gekke flitsertjes. Nou, heel erg bedankt. Wij gaan verder met Chia Trip Chills. En dan nou je gelijk Mudge Laser. Voor de CIA thrills En dit is Leidetap. Best wel een goede herinnering aan het nummer. Nou. Nee. Ja. nee ja. En speciaal voor onze harde werker, onze enige echte harde werker dan. Hè. Dat is Justin. Heb ik een nummertje van klaar staan En dat is onder andere deze. Hardwell met Sally. 6.9 is zon zee, Zandvoort en zomerhits. En wij gaan verder met de uh, Fifth Harmony, Work for the Home. En die moet opgetwurdigd oh worden.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 I don't need nobody, I just need your body Nothing but sheets in between us, ain't no getting off early En als je video livecams kijkt, joh, je weet niet wat hier gebeurt. Het is echt niet gezond. Kijk nou maar lekker mee. wwwsivm Wat Wat Samba doet, dat kan niet. Dat doet hij maar lekker in het Amsterdam Rap Lighters Flix. Maar hier niet. Can you make a clap? No one for me. Yeah to the ground, pick it up for oh, me, yeah. look back at it all, I'm for oh, me, yeah. put it work like my time She oh. she riding like a 63, oh, I'ma buy a new CELINE, oh. let her ride in the foreign with oh. me, oh she the babe. I'm her boo, and yeah. she down to break the boost, ride it down, she gon' go, I'm gon' choose. she finesse, I fight up, she take that footage, In, Quinten en als je dit zo bekijkt, hè, nou, dan is deze gozer nu zo bloed en bloed en bloed zag je hem volgens mij. Ja. Hebben we wat verkeerds gezegd? Nee joh, totaal niet. Nou, nee, echt Nee, nee, Sandra heeft <laughs> nu. Maar volgens mij ben ik verkeerd, verkeerds gezegd, of wel? Ja, volgens mij niet, hoor. Ik weet het allemaal niet meer, hoor. Wacht even. Ja, ik ga even afleggen bij pauze. Nee, maar ik weet allemaal niet wat er aan de hand is. Quint, weet jij iets? Ben je ergens niet meer tevreden? Wil je ergens over praten? Het kan gewoon meer ik wil ergens over praten. Waar staat mijn koptelefoon nog uit? Oh, wacht, ik ga hem aanzetten. Kijk, nu hoor ik wat. Kijk. Maar volgens mij heeft hij wel probleempjes, hoor. Nee, er is niks aan de hand. Kom maar psychiater Jonas. Kijk, als Tim erbij was, dan waren we je godverdomme je meesters. Quinten. Maar nu ben ik gewoon een psycholoog Ik heb altijd mijn rechter en mijn linkje schouder. ja, mijn rechts is bezet dus je mag nu mijn linkerschouder in. En links heeft hij nog een zware handeling van gisteren aan de wil achter de rug. Nee, dat heb jij. Jonas Blue. Jonas Parson, Fast Car, oh, Future in Quentin Brouwen. Snel auto. <laughs> Max Verstappen, 3, 4 en 5 juni. Zie Zandvoort. Luisteren. MLB. Jonas Blue, Fast Car, Future in Dakota. <mogelijk>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 Job to finally see what it means to be living. You got a fast car, fast enough so we can fly away. We gonna make a decision. Live tonight and die this way. Too old for working. He's about to too young and took like his mom went off and left him. She wanted more from life than he could give. I said somebody's got to take care of him. So I quit school. And that's what I did. You yeah, got a fast car. We go cruising and in ourselves. You still ain't got a job. Not working the market as a checkout girl. I know things so will get better. You'll find work and now get promoted. We'll move out of the shelter. Buy a big house and live in the suburbs. You can fly away You're gonna make a decision Please don't let we'll die this way Elke woensdag En natuurlijk ook nog wel eens op vrijdag 8 uur Af en toe Als jij er zin in hebt of zo, weet je wel Precies Heb je uh, dat... over vrijdag gesproken? Ja Komt dit nummer jou bekend voor? Ja. Mij wel namelijk waar, waar kijk ik? Ja dit is Coldplay Onze vrijdag opener weekend. Featuring Beyoncé en uh, daarna gaan we jullie verlaten. Bijna twee uur. Zie je van er erop en op. Coldplay. The Futuring Beyoncé. High for the weekend. Zie je voor de weekend en We moeten af en toe een beetje dingetjes gaan inkorten als we het hier goed willen doen. Die Quinten die zit er gewoon nog hoor. Nee, ik ben er. Ondanks dat hij nog niks heeft gegeten. Helaas. Als we klaar zijn dan ga jij lekker eten. Heerlijk. Doe je goed, doe je goed. Volgende week ben je er wel hè? Weet ik nog niet. Want? Ja, gewoon weet ik nog niet. Mijn agenda loopt lopen tot gisteren. <laughs> niet voor mij tot vorige week hè Sander. Wil je mij en Zander volgende week zien? Of aanstaande week? Misschien zondag zijn we naar Harlem. Kijk, geld. The chain smokers. Don't let me down. See you van Now I need a miracle. Reaching I call your name. En het jaar van mij. Down, Dit is het eerste jaar in Beatmaster Beachmasters. Alleen dan op de Zandvoort. Mooi gezegd. Ja, ja. En dan is het alweer tijd voor ons laatste nummer. Wat jammer. Ik zal het nooit eens Jij wel? Of ook niet? Ik denk het niet. Maar ik weet niet waar we het over hebben. Dus vond, ik ontdek het vanzelf wel. Ja, ik denk het ook. Het was weer een mooie aflevering ZFM Beatmasters Van deze mooie, maar sombere woensdag 25 mei van 68. Jaargang 1, aflevering 26. Oh, no Ik wil natuurlijk uh, aardig wat mensen vandaag bedanken. Waaronder um, onze enige echte Jochen Meijer in de vorm van Sander Doudij. Uh, of eventueel onze Piet maar Ik uh, zeg uh, bedank je wel. Quinten Brouwer, hartelijk bedankt voor uh, onze compagnon slash weer te zijn gedaan. Zijn naam is Quinten, zijn naam is Sander. En jij bent Jonas. Dankjewel Jonas voor vanavond. volgende. week woensdag, zelfde tijd, zelfde presentator, alleen een andere stijl. Dit was van Beachmasters van deze woensdag 25 mei van 6 tot 8. Jaargang 26. Allee, aflevering 26, jaargang 1. Volgende week vrijdag <laughs> zijn we er niet. Maar die uh, vrijdag daarna maken we het weer goed met jullie. Met uh, onze speciale ZFM Race Radio. Dankjewel en tot volgende week. Hoi hoi. hoi.